In Libanon is zanger Wadi al-Safi overleden. Hij geldt in de Arabische wereld als een muzikale legende. Safi maakte bewerkingen van Libanese volksmuziek... en had daarmee grote invloed op de muziek in de hele Arabische wereld. Ook zong hij veel gedichten. De Libanese president Suleiman noemt zijn overlijden... een groot verlies voor de Libanese muziek. Wadi al-Safi was 92 jaar.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 Eerste halte op weg naar goud. Welke topschaatsers worden er Nederlands kampioen? Tickets via schaatsen.nl of bij Primera. Maak het mee. Nogmaals, goedenavond. Komend komende uur gaan we nog nabeschouwen. We praten uitgebreid over Nederlandse hongballers... in de Amerikaanse profcompetitie. En er is nog handbal. Zwift tegen Aasmeer, de tweede helft bij Richard van der Made. Ja, ik had gehoopt op een uh, terugkeer van Zwift in deze wedstrijd. De laatste 10 minuten van de eerste helft waren uitstekend aan Arnhemse zijde. Maar in de beginfase van de tweede helft was het toch weer Aalsmeer. Met een aantal doelpunten op rij inmiddels na 12,5 minuut. 11 voor Zwift, 17 voor Aalsmeer. Nu een snelle aanval in de omschakeling. Zo belangrijk bij het handbal vanaf de linkerhoek. Maar de bal wordt gestopt door Hoijman, Een 17-jarige keeper van Aalsmeer. Groot talent. Verraste mij ook al een aantal weken geleden in het doel van Aalsmeer. Hij is erg belangrijk. 11-17 is de voorsprong van Aalsmeer. En we spelen nog een zeventiental minuten. On the train Back on the chain gang met de Pretenders. U hoorde het net al even in het nieuws. De strijd om de IJsselcup is in het drijfnatte Deventer enige tijd stilgelegd. Deelnemer Aaron Romeijn was in zijn rit op de 500 meter... tegen Mark het zwaar ten val gekomen. De 22-jarige schaatser bloede hevig nadat hij zichzelf in zijn onderbeen had gesneden... met een van zijn ijzers. Zijn ploeggenoot is Paul Ime Brunsman en die weet meer over zijn situatie. Ik heb berichten gehoord dat het nu goed met hem ging... Ik heb het zelf niet gezien gebeuren. Ik kwam uh, uit het restaurant lopen en ik hoorde allemaal verhalen van bloeding, slagadelijke bloedingen en uh, Achillespees doorgesneden. Dus ik uh, was wel even geschrokken. Maar later uh, kregen we bericht uit het ziekenhuis dat het goed met hem ging. Dat hij niks van dat alles had. En dat hij uh, nu met een verband om zijn voet, met zijn haar weer netjes in de krul, uh, zijn duim opstak. En het is nu nog even de vraag of... Uh, in hoeverre hij hiervan herstelt en of hij uh, snel genoeg herstelt om tenke afstanden te rijden. Ja. Maar goed, afgaand op de eerste berichten die vrij dramatisch klinken, lijkt het dus allemaal erg mee te vallen. Ja, het lijkt allemaal behoorlijk mee te vallen. Maar als ik het goed begrepen heb, is het behoorlijk wezen bloeden als op het uh, ijs. Dus ik snap wel dat er uh, zo geschrokken van is. Maar ja. Ja. Ik heb het zelf niet heel erg meegekregen. Ik, uh... Want hoe gaat het binnen zo'n ploeg dan? Uh, ja, ik neem aan dat dat dan meteen het gesprek is waar iedereen het over heeft. Nou, je bent natuurlijk uh, het hele jaar bij elkaar altijd. Dus uh, je, ben, je hebt een close band. En als je dan zoiets hoort, dan schrik je wel. Ja. En uh, als het dan ook hoort dat het weer goed is, dan uh, ben ik er blij om. Maar ik kan het niet bellen. Hij heeft zijn mobiel, die heb ik hier nog in mijn hand. Dus uh, we zullen het zo meteen horen. En dat zei Paul Ime Brunsman in gesprek met Edwin Cornelissen. Een Brunsman is een uh, ploeggenoot dus van Aaron Romein... die gevallen was en zich daarbij gesneden had. Uh, we gaan nog even handballen. Even een tussenstandje pakken bij reset van der Maarden. Zwist Aalsmeer. Halverwege de tweede helft. Muziek op dit moment op de achtergrond omdat het spel even stil lag. We gaan nu weer verder een blessure bij Thijs Geurts. Een van de spelers van Zwift die in botsing kwam met Stefanovic van Aalsmeer. Tussenstand 11-18. Een marsje dus weer van 7 in het voordeel van Aalsmeer. Dat was in het begin van de eerste helft na een minuut of 10-15 ook het geval. En ik denk dat Aalsmeer het ditmaal niet meer gaat weggeven. Die ruime voorsprong Aalsmeer dat goed bij de les is. Is geconcentreerd speelt en uh, Swift komt er aan de andere kant heel moeilijk doorheen. De verdediging, de dekking aan de kant van Laosmeer staat ook duidelijk beter. En bovendien maakt uh, Swift heel wat uh, domme overtredingen in de tweede helft. Dat was eigenlijk ook in de eerste 30 minuten al zo af en toe het geval. Maar zeker in de tweede helft valt me dat op. Een aantal twee minuten tijdstraffen voor Swift al gezien. En dat komt door een aantal ook hele knullige opzichtige overtredingen zoals het vasthouden van de schotarm, het zijwaartse duwen. En dan kunnen Bakema en Smit de twee scheidsrechters van vanavond hier in Arnhem niet veel anders dan een tijdstraf geven aan een speler van Zwift. 11-18. 16 minuten op de klok in de tweede helft. Dat betekent nog 14 minuten te spelen. En na deze speelronde zal Zwift niet echt meer de verrassing zijn van de eredivisie. Want het ervaren als meer, dat gaat dit klusje gewoon klaren en gaat de wedstrijd denk ik simpel uitspelen. Het verschil is uh, vrij groot en Swift dat gelooft niet echt meer, maakt veel fouten, scoort heel moeizaam en de verdediging van Aalsmeer dat staat in de tweede helft als een huis. 18 voor Aalsmeer 11 dus voor Swift Arnhem. Twee Nederlandse hongballers maken nog altijd kans om kampioen te worden in de grootste honkbalcompetitie ter wereld, de Major League Xander Boogaerts van de Boston Red Sox en Kenley Jansen van de Los Angeles Dodgers. Die laatste ploeg gaat zo spelen tegen de St. Louis Cardinals. Ze zijn net begonnen overigens daar in Amerika. De tweede wedstrijd in de finale van de strijd om de titel in de National League. De eerste wedstrijd werd door de Cardinals met 3-2 gewonnen. Bogarts en Jansen zijn twee voorbeelden van spelers met een Nederlands paspoort die in de Major League spelen. En dat waren er dit seizoen meer dan ooit. Acht man hebben innings gemaakt op het allerhoogste niveau. Oh, Xander Bogarts making a bid for his first big league home run, and he's got it. Oh, oh my goodness. By Plenty, over the visitors' bullpen in left. Kamley Jansen comes in, retires three in a row. Nice defensive play by second baseman Mark and Ellis. And second with the, the RBI double, Jerriksson, Profar, and bow to win is right. Two to one, Rangers. Swing and a drive down the left field line. That ball is gone! Another two-out blown save for Papelbonne. Hamilton Simmons ties it with two outs in the top of the ninth. Out towards shallow left center field. It's not deep and it's going to... Oh, what a play! Roger Bernardina came out of nowhere. A diving catch. Two outs here in the seventh. Roger Bernardina was de laatste. Uh, we hebben veel meer namen gehoord. Uh, Robert Eenhoorn, technisch directeur van de Nederlandse Hongwaalbond... Uh, die hier in de studio is... Um, Acht man, negen eigenlijk, die plotseling het hoogste niveau halen. Uh, acht man met een Nederlands paspoort. Hoe komt dat ineens? Nou ja, goed. Uh, <kijkt> ik denk uh, als je naar de situatie kijkt vandaag de dag, dan uh, zijn er op dit moment 68 jongens met, uh, met een Nederlands paspoort in het profondbouw. Als je teruggaat naar, naar, laten we zeggen, naar mijn eigen tijd, dan zat Meulenstaar, daar, Van uh, van Eijten, uh, ikzelf, later Miljert. Uh, en nog een paar jongens. Ja, de, de, de, de getallen zijn zo enorm gestegen. En ja, dan is het ook niet meer als logisch natuurlijk... dat, uh, dat er dan ook meer jongens doorbreken in de Meesterlick. Maar inderdaad, het is, het is een bijzonder jaar. Uh, uh, ze zijn niet alleen doorgebroken. Er zijn natuurlijk wel een aantal die al een behoorlijke impact ook maken op dat niveau. En dat is uh, erg knap. Ja. Uh, hoe komt het dat er zoveel doorbreken? Is dat doordat de spelers tegenwoordig overal gezien worden... door het scouten, door televisie die overal te zien is? Of is het omdat er een, een generatie is, uh, voornamelijk op de Antillen... die plotseling helemaal doorbreekt? Ja, nou, dat, is, dat, dat is nog moeilijk te zeggen natuurlijk. Op dit moment uh, spreek je natuurlijk inderdaad van een gouden generatie. Het is wel zo, denk ik, dat bijvoorbeeld... Het feit dat Andrew Jones een aantal jaren geleden natuurlijk enorme impact dat heeft Dat was eind traumaat. jaren negentig in, uh, in de, bij de New York Yankees. Onder andere en uh, Atlanta Braves. Nou ja, met name denk ik dat hij, dat hij uh, doorbrak in de Major League bij de Braves. In de World Series speelde tegen de Yankees. Gelijk twee homen de buurt. ja Dat, dat heeft zo'n enorme impact gehad op het eiland. Dat, je wil natuurlijk dat de beste atleten, waar ze ook zitten, jouw sport gaan spelen. En, en op, op, op, op Curaçao is natuurlijk absoluut het geval... Dat, dat de beste atleten gaan hondballen. En dat kunnen ze fantastisch. En, en hebben ook het doorzettingsvermogen... ook alle andere kwaliteiten die je nodig hebt om, om, door, te, om door te dringen. Want het is best wel een, een harde en zware wereld. Nou goed, dit is het resultaat. Je hebt zelf ook in de Major League gespeeld. Uh, voornamelijk bij de Yankees, uh, later ook bij de Mets en uh, de Anaheim Angels. Um, hoe is dat? Hoe, hoe is het anders dan in Nederland spelen? Ja, ik, dat kan je natuurlijk niet met elkaar uh, vergelijken. Ik bedoel, uh, ik zeg altijd, het is al moeilijk te, um, om, laten we zeggen, voetbal te vergelijken met, uh, met Major League honkbal. Dan, dan komen we waarschijnlijk in andere competities terecht. Uh, belangen zijn enorm, concurrentie is enorm... Uh, uh, volle tribunes, uh, ja goed alles wat met, met, met topsport uh, te maken heeft, alles wat in de puntjes geregeld. Uh, ja, een jongensdroom, hè, waar je dan dag in dag uit uh, in zit en in Nederland, uh, ja goed zijn de tribunes natuurlijk wel wat kleiner en zijn er wat minder mensen aanwezig. Het niveau is natuurlijk ook wel uh, een stukje lager, hè, want uh, uh -huh. ook dat is het mooie aan de Major League dat je dus echt dag in dag uit kan spelen tegen de beste spelers van de wereld. Uh, ja, prachtig, uh, prachtige sport. In jouw tijd uh, waren er maar heel weinig uh, hier uit uh, Nederland en ook zelfs uit de Antillen die uh, dat niveau haalden en uh, in de Major League terechtkwamen. Um, toen was er ook, uh, ja, er werd gescout door Amerikanen in Nederland uh, en op de Antillen, uh, maar er was nauwelijks televisie coverage, dus, dus uh, niemand zag jou spelen. Uh, was het voornamelijk aan jouzelf te, te danken dat je die kant op bent gegaan? Ja, dat denk ik wel. Alhoewel je natuurlijk met het Nederlands team wel wat exposure kreeg. Uh, maar ik ben naar Amerika gegaan. Kijk, het was zo in die tijd dat... Uh, ik denk Amerikaanse scouts ook dachten... dat het voor Nederlandse spelers niet mogelijk was... om door te dringen tot de top. Nu er zoveel spelers... Ja, hebben laten zien dat dat wel kan. Ja, dan wordt natuurlijk iedereen nieuwsgierig. Dan komen de scouts wel kijken. En alle organisaties doen elkaar natuurlijk ook gewoon na. Want als de een komt, dan wil de ander ook weten wat daar, uh, wat daar gebeurt. Maar in mijn geval, ik ben echt naar college gegaan... om daar te presteren in het land zelf met leeftijdsgenoten. In feite dus naar een middelbare school-universiteitsteam... Ja, om je daar te bewijzen ja, waar en waar dan verder de, te komen. waar ook de Amerikaanse uh, topspelers uh, van college uh -huh. spelen. En, en, en ja, laten zien dat je tegen die... Uh, uh, generaal, of te, te, tegen die spelers, tegen die topspelers, gewoon kan presteren. Nou goed, en dan, dan wordt natuurlijk uh, uh, ja, dan heb ik met een andere gedachte krijgen over, over jou als spelers ten opzichte van dat men jou uh, uh, ziet in de Nederlandse hoofdklasse. Vanaf welke leeftijd wist jij ik wil tophonkballen worden, profhonkballen? Nou, mijn droom was eigenlijk nooit om naar Amerika te gaan. Mijn droom was om ooit in het Nederlands team te komen. Ik bedoel, je zat op de tribunes bij de Haarlemse Hommelweek... en dan zag je het Nederlands team spelen en dat was mijn droom. Alleen, ja, er uh, werd vervolgens door Jim Stoker gevraagd... en een aantal andere Amerikaanse coaches... Van, joh, toen Bondscoach onder andere in Nederland. Ja, kom, kom naar Amerika toe om voor mij te spelen. En pas toen ik daar was... En, en er artikelen werden geschreven over mij. Van, ja, loop er loopt wel een hele bijzondere jongetje rond uh, bij Davidson College. Die absoluut uh, hoog getekend zal worden dit jaar. Toen besefte ik me eigenlijk pas uh, van ja dit, dit kan wel een lang avontuur worden. Je ja. hebt in het verleden wel eens gezet. Eigenlijk was het voor mij een nadeel uh, dat ik uh, Nederlander was. Dat ik uh, uh, daardoor misschien niet zo ver gekomen ben als anderen. Is dat nog steeds zo? Nee, dat is niet meer zo. Maar in mijn tijd moet je weten dat Win Remmerswaal... Was, uh, was eigenlijk de enige die... Uh, die Een werper uit Wassenaar... die uh, voor jouw ja, tijd nog ging. Ja, die had gingen. in de Major League gespeeld uh, bij de Boston Red Sox. Voor de rest was er uh, niemand voor mij. Hensley Meulens deed dat natuurlijk als, als eerste man van Curaçao... die dat uh, tot de Major League was uh, toegetreden voor de Yankees. Dus voor de rest was er niemand. Dus er werd echt naar ons gekeken. Zo van, ja, uh, jullie komen hier wel hondballen. Maar uh, uh, uh, ja, kan dat wel? Wordt er uh. niet bij jullie gevoetbald? Uh, wordt er gehombald bij jullie überhaupt? Uh, hoe is het eigenlijk mogelijk... Dat dat je hier überhaupt al terecht komt en uh, en met ons kan spelen. Die vooroordelen zijn natuurlijk inmiddels allemaal verdwenen. Uh, met uh, uh, jongens die doorbreken. Uh maar natuurlijk ook de resultaten van het Nederlands team van de afgelopen jaren. Waar grote hondballanden met grote regelmaat verslagen worden. Ja, laten we het even hebben over uh, die hele serie van spelers. Uh, Boogaerts die bij de Red Sox zit. Kenny Jansen die uh, bij de Dodgers speelt. Uh, die nu in de playoffs nog uh, bezig zijn uh, met, uh, met spelen. Uh, maar je hebt uh, Schoop bij de Orioles. Je hebt uh, Martis bij de Twins. Je hebt uh, Simmons bij de Braves. Uh, Bernardina hebben we net al genoemd bij, bij de Phillies. Wie uh, is volgens jou de meest belovende? Nou, dat vind ik moeilijk. Of heb ik die nog niet genoemd? Gregorius bijvoorbeeld. Nou, ook een topspeler. Uh, nee, maar het is moeilijk om te zeggen, uh, omdat je natuurlijk over verschillende posities praat. Ik bedoel, Kenny Jansen is, is inmiddels de closer van, uh, van de Dodgers. Uh, uh, een team waar de closer, een, een werper die een wedstrijd moet afmaken. Een wedstrijd afmaakt. Uh, ja, een hele belangrijke werper in je, in je staf. Uh, voor een club die volgens mij het grootste budget heeft op dit moment. En uh, die wat meeste uitgeeft. Dus dat is hartstikke knap uh, dat hij dat doet. Simmons uh, is nu al de beste korte stop, verdedigend gezien, in de Major League. Maar hij heeft ook 17 homers geslagen. Nou, dat is natuurlijk ook een behoorlijk aantal voor een korte stop. Uh, Gregorius, ongelofelijke atleet. Uh, die ook uh, hele bijzondere dingen kan doen, uh, verdedigend. Maar ook zijn mannetje heeft gestaan dit jaar. Schopen is een aankomend talent. Boguts wordt wordt denk ik, een topspeler. in De man die op heel jonge leeftijd... nu al 22, geloof ik, als korte stop bij de Boston Red Sox staat. Ja, nou goed, die, die, die zal nog niet de wedstrijd starten, vermoed ik. Maar als je op die leeftijd al doorgedrongen bent... tot de Major League, ook bij de Boston Red Sox... wat ook gewoon een, een, een organisatie is... die in de top van, van het hondbal uh, uh, zit. Uh, Profar, wat een bijzondere jongen is... Die, die al heel op jonge leeftijd al doorgebroken is bij Texas wel een beetje apart is men daarmee omgegaan. Want hij heeft ook op buitenveld gespeeld, wat, wat volgens mij nog helemaal geen positie is wat, wat bij hem past. Uh, uh, maar uiteindelijk toch ook wel weer aardig wat wedstrijden op de tweede honk gespeeld. Ja, uh, het zijn in potentie allemaal uh, topspelers waarbij op dit moment Kelly Janssen, onder andere uh, en Simmons, uh, ja al de beste zijn, of een van de beste in, in hun, uh, op hun vakgebied. kenny Janssen Jansen als closer en, uh, en Simmons als kortstop. Ja, Jansen die overigens ooit uh, catcher was. Hè? <laughs> Ken Lee Jansen was uh, onze catcher op de World Baseball Classic in 2009. Toen gooide hij ook lopers uit van, van zijn knieën. We <laughs> hoefden niet eens voor opgestaan. En aan het einde van dat jaar was die, uh, zat hij bij ons in de bullpen uh, als werper op het WK in, uh, in deels in Nederland en deels in, in Italië. Ja. Um... Heb je genoeg aan talent om de Major League te halen? Wie? Nee, heeft iemand genoeg aan talent om de Major League te halen... of moet je meer hebben? Nee, je, talent. Talent, daar begint het mee. Ik bedoel, dat is, een, dat is iets wat je deels hebt gekregen. Ik deelt... bedoel ook ermee te zeggen... hoe hard is het leven van een profhongballer? Nee, ik bedoel, dat talent, dat krijg je. En dan kom je daar aan, in Amerika. En dan kom je er heel snel achter... dat er jongens zijn die net zo oud zijn als jij... En net zoveel kunnen als jij. Ja, goed. En dan is het gewoon een uh, survival of the fittest. Het is uh, dag in dag uit uh, uh, een hard bestaan. Waarbij je hard moet werken. Uh, jezelf ontwikkelen. Uh, ups en downs. Ook downs. Uh, de weken dat het niet gaat. Honbal is een sport. Waar als je het heel goed doet. nog steeds aan slag ongeveer 7 van de 10 keer faalt. Dus ook omleren gaan met falen. Doorzetten. Uh, niet opgeven. Ja, goed. En dan uiteindelijk kan je. Uh, aan het einde van de, van de tunnel hele mooie dingen meemaken. Ja, in Amerika kennen ze een heel ander uh, systeem... dan wij hier met clubs hebben. Uh, want je gaat uh, in een club van een lage team naar een hoge team. Daar heb je echt organisaties. Ligt dat eens uit? Nou ja, goed, iedere organisatie. Uh, je, hebt, je hebt een aantal treden die je moet uh, doorlopen. Je hebt uh, single a Dubbel A, Triple A en dan pas de Major League. Zeg maar gewoon vierde divisie, derde divisie, tweede divisie en dan ja, de Major maar, League. maar op single A niveau heb je nog laag en hoog single A. Je hebt half season, dus half seizoen single A. Dan heb je nog rookie league, dat zit daar nog onder. De Dominicaanse Republiek hebben ze academy zitten tegenwoordig. In Venezuela hebben ze academy zitten. Ik denk dat iedere organisatie rond de 250 profspelers heeft waar uiteindelijk 25 jongens in het hoofdteam spelen. En daarvan zitten er een stuk of 70 met een Nederlands paspoort... in totaal in al die organisaties. Ja, er zitten er op dit moment 70 met een Nederlands paspoort in, in, in profhombal. En er zitten er ook nog eens een keer 50 op colleges in Amerika... Het, het merendeel, uh, of althans een groot deel... vooral van degenen die de top gehaald hebben tot nu toe... Uh, zijn Antillianen. Nou, dan las ik laatst een, een bericht bij ons op de site... Um, uh, veel Nederlanders in uh, Amerikaanse profcompetitie. Uh, en toen schreef iemand uh, over dat berichtje... Uh, ja, als Antillianen criminelen zijn... dan staat erbij dat het Antillianen zijn... en nu zijn het plotseling Nederlanders. Ben je het daar mee eens? Nou, kijk, deze discussie uh, Jij loopt ook allemaal wel jaartjes mee. Uh, ik ben in 2001 uh, bondscoach geworden. Ik heb 2000 meegemaakt, natuurlijk, nog een speler. waarbij Hensley Meulens uh -huh. en Adriana uh, erbij kwamen. We hebben heel lang moeten. Nou, ik wil niet moeten vechten. of moeten knokken. Hoe we ook. Maar we hebben. waarbij spelers. gewoon met elkaar. die prestatie wilden neerzetten. Eh, als team. Nou, uiteindelijk hebben we natuurlijk niet voor niks gezegd. dat het een. het koninkrijk der nederlander team is. Nou, dat, dat is wat het is. Die spelers gaan. die zien dat allemaal als één team. Ja, wij weten dan van. De, de, dit soort vragen. zullen we waarschijnlijk over tien jaar nog steeds. Wel, krijgen. Ja. Uh, maar het is natuurlijk wel een feit. dat. Uh, uh, op dit moment spelers die uh, woonachtig zijn uh, op Curaçao. Bernadina is natuurlijk ook in Curaçao, mm -hmm. maar die is dan opgegroeid in, uh, in Nederland. Uh, ja, laten zien dat ze zeer talentvol zijn en heel succesvol zijn op dit moment. Ja. Bij het Nederlands elftal, het voetbalelftal, had je uh, de kabel. En, uh, je, je zei zelf al, in het begin was het moeilijk. Hoe moeilijk is het geweest om dat tot één geheel te smeden? Uh, jongens uit Nederland en jongens van de Antillen... die elkaar ja, eigenlijk niet kenden. Nee, maar dat was meer uh, de buitenkant. Uh, het moeilijkste was niet zozeer... Uh, uh, jongen van Curaçao of Aruba met de Nederlandse spelen. Dat, dat ging uh, prima. Uh, het lastigste was in het begin... en dat is nu niet meer zo aan de orde... is dat je natuurlijk spelers hebt die op amateurbasis spelen... en spelers die op professionele basis spelen. En daar zit wel eens een cultuurverschil. Omdat die ene speler uh, doet zijn taak... en, uh, en bepaalt bij wijze van spreken zelf s'avonds wel... met wie hij uit eten gaat. Mm -hmm. uh, en kan dat heel goed scheiden. Nou ja, goed, een amateurspeler is toch wat meer gewend om, om, om in een veilig gevoel te krijgen. Uh, hoe ga je met elkaar om? Uh, vindt met elkaar allemaal uh, uh, aardig? Uh, nou goed, allemaal dat soort zaken. Uh, nou, dat, daar hebben we wel een tijdje voor nodig gehad om, om dat begrip over en weer uh, uh, daar te krijgen waar het moest zijn. Maar als je, ik, ik ben het uh, afgelopen jaar natuurlijk, hebben we de World Baseball Classic meegemaakt. Nou, wij zijn vijf weken met, met, met dat hele team opgetrokken. En dat is een van de mooiste ervaringen die ik in de sport heb meegemaakt. En dan niet alleen ook uh, de prestatie natuurlijk. Want mm -hmm. dat is al jaren goed. Maar gewoon ook hoe, uh, hoe het team met elkaar omgaat. En, en, en, en alles eromheen. Dus, dus dat... dat uh... Ja, dat is in het team totaal niet aan de orde dat men kijkt waar men vandaan komt. Daarvoor was het team al uh, uh, uh, uh, wereldkampioen geworden bij de amateurs, zullen we maar zeggen. Uh, nee, maar, geen uh, amateurs. Nou ja, niet meer, maar, maar bij de andere organisatie. Uh, nee, maar kijk, wij werden wereldkampioen en dan mocht iedereen meedoen tot en met triple E niveau. Mm -hmm. Uh, alleen, de Major League spelers hebben daar niet meegedaan. Maar Cuba was nog steeds Cuba. En uh, Canada heeft nog steeds veel meer profspelers dan wij hebben. En Puerto Rico heeft dat. Oh, je voelt je heeft aangesproken ook. omdat ik amateur... Nee, ik probeer nee, nee, het verschil het... uit te nee, leggen. Maar goed, je het... hebt gelijk. Het, zijn ook, allemaal, ik, uh, het zijn ook allemaal profs. Ja. Nee. Maar goed, um, uh, hoe, hoe moeilijk was dat? Uh, en hoe groot is die prestatie? Dat wereldkampioenschap? Ja, dat is een uh, ongelofelijke prestatie. En dat, uh, dat, dat blijf ik zeggen. Ondanks het feit uh, dat die meezielijk spelers daar niet mee deden. Uh, um, is, is, is dit... Uh een hele bijzondere prestatie geweest. Want de, alla, de 28 wereldkampioenschappen daarvoor... of 30 daarvoor, hoeveel het er ook waren... mochten die meeste spelers ook niet, ook niet meedoen. Uh, is is jaren geleden in Nederland, kwam niet eens in de buurt. Is langzaam naar boven geropen. En uh, uiteindelijk uh, het grote Cuba uh, verslagen uh, in de finale. Dus dat uh, was een hele bijzondere prestatie. Wordt er daarna, jij hebt veel contact in Amerika... anders uh, aangekeken tegen Nederlandse honkbal in Amerika... Ja, maar dat was al jaren zo. Hè? Het respect uh, naar het Nederlands hondbouwteam uh, is, is enorm uh, gegroeid. Wat ik wel merk is dat na de laatste World Baseball Classic. Waar wij in de finale ronde zaten. In Amerika met al hun grote sterren. Uh -huh. Al lang en breed uh, uh, klaar waren in dat uh, toernooi. Dat, dat er sinds die tijd uh, helemaal anders gekeken wordt naar, uh, naar het hondbal uh, in, uh, ja, in het Koninkrijk. Uh, maar ook in Nederland zelf. Daarvoor heb ik ook nogal wat, wat, wat sceptische hier en daar meegemaakt... En dat, dat verdween eigenlijk ook uh, helemaal na, na de prestatie van dat toernooi. Ja. We praten zo verder. We gaan even naar de slotfase van het handbal. Uh, Alsmeer tegen Swift, nee Swift tegen Alsmeer. Risico van de Maarden. Ja, ik kan daar kort over zijn Ronald. Want de tweede helft was rommelig, zeker aan de kant van de thuisploeg. Eindstand 26 voor Alsmeer, 19 voor Swift Arnhem. Dat een pas op de plaats maakt. Goed is begonnen dit seizoen aan de eredivisie, maar nu toch echt weer terugzakt naar de middenmoot. En ik denk dat die ploeg daar ook thuis hoort. Alsmeer had de zaakjes goed op orde in de de tweede helft zette een tandje bij naar de ruststand. 8-13. De dekking sloot weer goed. En van daaruit kun je handballen in de aanval met veel druk en ook veel variatie. En zo werd uh, Zwift eigenlijk onder de voet gelopen. Niet eens meer een time-out in de slotfase van de coach van Zwift. En zo is de marsje uiteindelijk dus uh, geëindigd in 7 in het voordeel van Aalsmeer. Zij gaan weer terug in de bus met 2 punten. Richting Alsmeer. Eindstand 26-19. Verder praten met Robert Eenhoorn, technisch directeur... van de Nederlandse honkbalbond over uh, de successen in Amerika... en de successen met het Nederlands team. Um, Hongbal is uh, in Peking voor het laatste Olympisch geweest. Uh, er was een kleine kans dat het nu uh, weer Olympisch zou worden. Dat is niet doorgegaan. Hoe erg is dat? Nou ja, goed. Uh, voor de ontwikkeling van je sport wereldwijd... Is het natuurlijk best, uh, best jammer als je, als je niet op het Olympisch platform uh, actief kan, uh, kan zijn. Uh, aan de andere kant is onze sport zo professioneel in de wereld dat uh, de grote proflanden uh, en dan heb ik het over Amerika, over Japan, over Korea. Uh, ja, die zullen er altijd voor zorgen dat die sport zich verder blijft uh, ontwikkelen. Ook omdat, nou ja, goed, we hebben het natuurlijk net al over. Uh, er heel veel spelers in de Major League zijn... die niet uit Amerika komen, maar uit andere landen. En onder andere ook de landen waar we natuurlijk uh, zelf mm -hmm. deel van uitmaken. En ze zullen altijd zorgen dat, dat, uh, ja, dat die molen blijft, uh, blijft draaien. Maar voor uh, de ontwikkeling van de sport, bijvoorbeeld in Nederland... is uh, geld van uh, NOC en NSF erg belangrijk. Blijft dat in die mate toestromen als in de tijd dat honkbal Olympisch was? Ja, we hebben uh, wat dat betreft... Uh, uh, ja, niet meegemaakt dat doordat wij niet Olympisch meer zijn. Dat daardoor uh, uh, subsidies uh, verdwenen zijn. Ze zijn natuurlijk wel ietsje minder geworden. Uh, maar niet in die mate dat wij niet meer zouden kunnen presteren. En NSC-NSF heeft natuurlijk de top 10 ambitie uh, die ze uit hebben gesproken. Uh, nou, daar dragen wij ons steentje aardig bij, uh, uh, aan bij. Uh, aan, die, uh, aan die ambitie van uh, NSC-NSF. Van Ik geloof dat hondbal en, uh, en hockey de afgelopen tien jaar... Uh, de best presterende teamsporten in Nederland zijn, zijn geweest. Dus uh, ik verwacht dat dat uh, zolang wij blijven presteren ook zo zal blijven. Ja, wat is het internationale programma voor het Nederlands team de komende tijd? Nou goed, volgend jaar hebben we de Haarlemse Hommelweek en hebben we het uh, uh, EK in uh, Tsjechië meen ik. Meestal waren dat soort toernooien EK, maar je had ook aparte kwalificatietoernooien, toernooien je om je voor de Olympische Spelen te kwalificeren. Nu is het internationale programma beperkt tot World Baseball Classic? Of is er nog een wereldkampioenschap straks? Nee, maar de WBC, de World Baseball Classic, is het WK geworden. En uh, ik kan je melden dat de toernooi nou drie keer meegemaakt. meegemaakt. Uh, en ik verwacht ook dat uh, EK's in de toekomst kwalificatietoernooien zullen gaan worden... Uh, om aan dit evenement deel te mogen nemen. Alleen is het zo dat wij natuurlijk weer bij de laatste vier zijn uh, gekomen dit keer. En daardoor je automatisch uh, kwalificeert voor het volgende toernooi. Uh, maar de World Baseball Classic, uh, dat, is een, uh, dat is een toernooi Ja op een niveau. Je hebt natuurlijk het WK voetbal, dat is mm -hmm. gigantisch. Je hebt de Olympische Spelen, dat is, uh, dat is heel groot. Uh, maar ik denk dat je daarna al heel snel in het rijtje terechtkomt van uh, dit soort evenementen. Is er nog kans dat de World Baseball Classic op een andere uh, tijdstip in het jaar komt? Want uh, het nadeel is dat het in feite vooraf aan het seizoen is... waardoor spelers nog niet uh, in vorm zijn... maar ook vaak uh, niet lang genoeg kunnen spelen als uh, van hun uh, eigen organisatie. Ja, nou goed, dat, uh, dat zou speltechnisch gezien zou dat natuurlijk het uh, meest logische zijn inderdaad. Hè? Nu worden er nog met pitchcounts gewerkt en uh, mogen werpen... Uh, we... mogen een aantal, aantal, aantal, aantal wedstrijden worpen, doen of, en dan moeten ze vervangen worden. Uh -huh. uh, dat, dat, dat zou, uh, natuurlijk, speltechnisch gezien, zou dat het, uh, het beste zijn. Maar ja, het is een evenement natuurlijk ook wat, uh, wat georganiseerd wordt uh, en waar goed gekeken wordt door de 30 pro-organisaties. En uh, nou ja goed, uh, er zijn tegenwoordig jongens bij die uh, dus 25, 28 miljoen dollar per jaar verdienen. Um, dus die zullen je, hun zegje ook uh, erover doen. En, en zorgen dat het in periodes gebeurt dat het voor hun uh, het minst kwetsbaar is. Er zijn twee spelers die, uh, die we in dit rijtje eigenlijk nog niet behandeld hebben. Uh, Rick van der Hurk is uh, uh, uit Nederland vertrokken naar Amerika destijds. Was overigens net als Jansen ook een catcher. Toen hij naar Amerika ging is daar werper geworden. Uh, speelt op het ogenblik in Korea. Heb je met hem nog contact? Nou, uh, meestal gaat dat, uh, als hij het buitenland is, vieze vader. Uh, die heb ik een tijdje geleden hebben, die, uh, heb ik die gesproken. Maar Rick zit uh, inmiddels in de finale in, uh, in Korea. Uh, en Ballantine, waar we het ook nog niet over gehad nou, hebben. Nou, dat was de andere die ik wilde noemen, ja. In Japan. Die heeft een record, wat bijna 50 jaar stond, uh, in de Japanse profleague uh, verbroken. De meeste homeruns in het seizoen. Dat stond op 55 en hij heeft er inmiddels 60 geslagen. En... Uh, ja, dat is, dat is ook een, een prestatie. Ja, daar kan ik van alles over zeggen. Moeilijk denk ik voor, voor mensen die nu zitten te luisteren... in te denken hoe groot die prestatie uh -huh. is. Maar dat is echt gigantisch. Die, die jongen is daarmee... Ja, ik denk een van de bekendste personen in Japan geworden. Je zei al de, de straks... zo'n 70 jongens uit Nederland met een Nederlands paspoort... die op het ogenblik ergens in de Amerikaanse profcompetitie spelen. Uh, lagere niveaus. Uh, komen die naar jou toe ook voordat ze weggaan van... Robert, wat moet ik doen? Soms. Niet altijd. Dat ligt aan de persoon, aan de persoon zelf. Of vaak aan de ouders zelf. Hè. Want de jongens tekenen natuurlijk als ze 16, 17 mm -hmm. jaar zijn... En, uh, uh, maar goed. Dat is wel iets uh, waar, we, waar we wat dichter op willen gaan zitten. En niet zozeer dat we willen bepalen of jongens wel of niet tekenen. Maar om ze wel iets uh, meer wijs uh, te, te maken. Te maken voordat ze gaan. Voordat ja. ze gaan. En ook weten waar ze, waar ze instappen. Ik bedoel. Uh, het is natuurlijk prachtig uh, als je een kans krijgt om professioneel honkbal te spelen. Maar voor sommige spelers is het verstandig om bij wijze van spreken eerst nog even naar college te gaan. Om te kijken of dat ook wel echt iets voor je is. En of je ook wat de kwaliteiten hebt. Hè? Want het, het is inmiddels wel een hype gewonder, geworden. Zo langzamerhand ook. Om naar Amerika te gaan. Nou ja, ook <laughs> om spelers te tekenen. Hè? Vanuit, uh, vanuit uh, Cursou, vanuit Nederland. Ik bedoel, het gebeurt veel eerder dan in mijn tijd. Uh, was het echt nog uh, heel bijzonder. Uh, bedoel, uh, ik bedoel, ik kom net van de golfbaan af met Marcel Joost... Die jarenlang het Nederlands team heeft gespeeld. En, en, en geen prof heeft gespeeld. Maar als je die... Ah, ik wou zeggen, als de mogelijkheden toen zo waren geweest als nu... Absoluut. met Koordemans, Joost, hadden A die het gehaald? Nou ja, gehaald. Maar die hadden absoluut de kans gekregen. Sidney de Jongs van deze wereld hadden absoluut kansen gekregen. We zijn er trouwens nog één vergeten. Andrew Jones speelt natuurlijk ook in... Uh, die speelt nog steeds, ja. ja we hebben hem wel genoemd natuurlijk. En die... Uh, ah. Ja, maar goed, dat die, die uh, was een van de belangrijkste factoren, denk ik, uh, afgelopen uh, maart... met de World Baseball Classic, in, in, in, ja, hoe dat gelopen is ook daar. Ja. Van de spelers die nu daar naartoe zijn, uh, als, als jong gassie... is er iemand van wie jij zegt, die moet je in de gaten houden? Die nu uh, ja. uh, gaat? Die nu Kom. gaat, of daar al is, en op lager niveau speelt nog? Oh, moeilijk. Of durf je geen namen te noemen? Nou ja, goed. Ik durf alles. Maar ik, ik, ik, er zitten er zoveel in die carousel. Ik vind het wel lastig om dan eentje uit te halen. Ik hoop wel Twee of drie steeds, is ook goed hoor. Nee, maar ik hoop nog steeds ook dat, dat Luke van Meel uh, een kans krijgt. Om, uh, om. Een werper die al uh, enige denk, jaren in Amerika is. Ja, ik denk dat hij die, uh, die, die capaciteiten uh, heeft. Uh, en ik hoop echt dat hij uh, ja, toch een keer een, uh, een kans krijgt... om zich uh, te bewijzen op het allerhoogste niveau. Uh, nogmaals, omdat ik denk dat hij uh, ja, die, die kans verdient. Robert Eernhoorn, bedankt voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Gisteravond natuurlijk de avond van Robin van Persie... die zijn 39ste, 40ste en 41ste goal in dienst van Oranje maakte. Met zijn tweede treffen vanavond... even na die het record van assistent-bondscoach Patrick Kluivert. Even later scoorde hij zijn 41ste. Dat betekende dat hij all-time topscorer is van het Nederlands elftal. Maar niet alles wat Van Persie gisteren deed, ging perfect. En uh, Strootman speelt de bal naar Van Persie. Opmerkelijk, terwijl Van Persie die bal heel verkeerd terugspeelt... en een aantal spelers ja, zijn uitgespeeld. Hij, hij begon een beetje... Uh... Beetje glibberig met uh, twee slechte terugspeelballen. Toen dacht ik wel even van, oh jee, ik moet me eventjes herpakken, want ik heb niet uh, zin in zo'n soort avond. Robben met de bal aan de voet, drijft en uh, de rechterkant van het veld verder is Jammaat. Jammaat met een goede voorzet, ja, een uitstekende oh. voorzet. En een kopbal. Oh! Zo gaat erin. Ja, ja, nog één doelpunt, schijt van Percy van Patrick Kluivert. De keeper gaat ja, niet vrij dat uit. Laat ik uh, zesde de de de de de de minuut uh, hebben we heel goed gespeeld. Veel goals gemaakt, leuke aanvallen laten zien. Ook denk in de eerste helft. Konden we, ...konden we misschien nog uh, drie goals meer maken. Robben, mooie controle. En in één keer door op Lens. Lens op snelheid. En is hij snel? Nou en of? Lens binnendoor, buitenom. Robben, achter het langs. Bal nu voor het doel. Oh, Ketsie. Oh, de Ketsie! Oh. Geweldige goal van Oranje. Ja, nee, hij was een uh, fantastische aanval over links. Arjan gaf een beetje een floater. Een beetje een floating of zo uh, Niet te hard precies op mijn pan. Dus ik hoef er niet heel veel voor te doen. En normaal gesproken ga ik altijd naar degene die de assist geeft. Maar toen riep ik Ayana van kom, we gaan naar Kluiver. Kijk, kijk, kijk, kijk. Allebei 40 goals in oranje. Allebei 40. Mooi moment. Kippenvel moment. Van Persie en Kluivert vallen elkaar in de armen. Dus het was uh, ja, spontaan. En hij zei ook dat hij het heel leuk vond dat ik was gekomen. Ja, je zegt hij kijkt naar de herhaal. Ja, liefhebber. Ja, het is genieten. Voor iedereen. En voor Van Persie. Wat een klasbak. En uh, Kluivert juicht ook. Geen enkele pijn bij Patrick Kluiver dat... Uh, en nu iemand naast hem staat op 40. Wat een spelplezier, wat een vreugde en wat een historisch moment. Schitterend. Nou, ook, ja, ook als je deze week helemaal bekijkt, dan uh, heeft het misschien zo moeten zijn. Ja. En nu is het uh, historische moment daar. Van Persie uh, scoort zijn derde van de avond. Maar wat veel belangrijker is, de 41ste in de geschiedenis van het Interland Voetbal. Na de bal van Robben is het uh, voor de tweede keer eigenlijk dat uh, Robben dat doet. Richting Van Persie, een treffer voor Oranje. 41 goals voor Robin van Persie, de captain van Oranje. Een historisch moment. Maandag had ik absoluut niet verwacht dat, dat ik zou kunnen spelen. Ik kwam hinkend uh, Huis binnen. En uh, vanochtend hebben we, uh, ja, hebben we pas de keuze gemaakt om um, een uur te gaan spelen. Dus het was wel uh, ja, best wel spannend. Want uh, kijk, nu, als je nu terugkijkt, dan, dan is het een fantastische week geweest. Maar... De eerste drie, vier dagen wist ik niet of ik wel zou spelen. Terwijl we hebben een wissel krijgen en Kuit binnen de lijnen gaat komen. En wie gaat eruit? Is het Van Persie met een publiekswissel? Ja, ja het is Van Persie met een publiekswissel. Houdt last van zijn teentje. Ja. Maar goed, als je last hebt van je teentje en je scoort de drie... en je wordt topscorer alle tijden van Oranje... dan krijg je een staande ovatie, zoals nu in de Amsterdam Arena. Luister naar het applaus voor de captain, voor Robert van Persie. De kans is aanwezig dat het gebeurt. Maar het is natuurlijk een fantastisch uh, mooie stad uh, waar ik heel trots op ben. Ja, Bas is inderdaad wel iets om trots op te zijn. Hè? Ja, ik dacht gisteren, ik ben een dagje ziek. <lacht> <lacht> het zal er wel 0-0 worden. Uh, ja, nee. Nee, kijk, dan uh, spelen ze goed juist. Hè? Ja, precies. Uh, nee, dit is uh, iets om zeker om trots op te zijn. Omdat dit soort dingen, dat zie je aan Kluivert... ook over het algemeen wel even in de boeken blijven. En je wordt er dus nog eens aan herinnerd, misschien zelfs als je gestopt bent. Uh, dat maakt het allemaal bijzonder. Als je het meeste doelpunt hebt gemaakt ooit voor jouw land... ja, dat is nogal wat. Ja, en, en dan inderdaad ook nog in de armen vallen van Kluivert, ja. Ja, dat vond ik wel mooi. Ik was wel blij dat hij bij de 41 niet weer deed. Uh, dat was misschien een beetje te geweest. Het is mooi, ze mogen elkaar heel erg graag. Kluivert heeft ook altijd gezegd... ik ben blij dat van Persie dat record van me af gaat pakken... want dat hij dat ging doen, dat was wel bekend eigenlijk... min of meer bij iedereen. Uh, dus ze gunnen het elkaar ook uh, en dat is eigenlijk goed. Ja, er zijn natuurlijk steeds meer mogelijkheden om uh, op tot grote aantallen te komen... doordat er steeds meer wedstrijden zijn... en uh, de ploegen ook af en toe wel erg zwak zijn, zoals uh, gisteren Hongarije. En uh, ja, ik kan wel vragen aan jou of er uh, nog meer spelers komen die straks de 41 halen. Maar ja, het blijft natuurlijk nooit bij 41 bij Van Persie, hè? Nee, dat sowieso niet, want die kan er wel een paar toernooitjes mee. Uh, je zegt het terecht, hè, want er is natuurlijk tegenwoordig wel steeds meer voetbal. Er zijn steeds meer duels. Um, uh, laten we zeggen, 20 jaar geleden haalde je dit aantal nooit... omdat je het moest doen met vijf interlands per jaar. En nu zijn het er 14. Dat scheelt nogal. In mijn jeugd speelden we twee keer tegen België, als ik me goed herinner. Jij bent uit 1911, ja? Dat dacht ik altijd al, maar... De neven, hè? Een keer, vier keer in de eerste interland van Nederland tegen België, geloof ik. Ja. Nee, nou ja, dat is wel een beetje zo. Maar dat, ik, dat, ik vind niet dat dat de glans automatisch minder maakt. Je hebt altijd mensen die records verbreken. Dat is ook hier niet anders. En er zal vast en zeker wel weer een keer een nieuwe komen. Uh, maar voorlopig is het van Persie. En die wordt echt wel weer een keer, wat je zegt, ingehaald. Maar uh, voorlopig zou ik hem maar heel trots op zijn. Ja, hij is wel completer geworden, hè? Ja, ik wil dat, we hebben dat gisteren zijn er sowieso veel goals gemaakt met het hoofd. Dat was nooit de specialiteit van Van Persie. Nou, volgens mij gisteren gebruikte hij zijn schouder bij de eerste. Maar dat, dat heeft hij, vind ik, beter onder de knie gekregen in de laatste jaren. Ik vind dat hij uh, geduldiger is geworden. Het is natuurlijk altijd een hele sierlijke voetballer geweest... bij wie ik in het begin, toen hij bij Feyenoord uh, kwam... echt het gevoel had dat het een buitenspeler zou gaan worden. Of iemand die desnoods achter de spits zou gaan spelen. Maar niet echt een spits. En nou is het zo dat ik ook jaren heb gezegd... maar het is geen killer. Mm -hmm. En dat kun je ook niet meer zeggen. Want als je jarenlang, eh, nou toch in ieder geval twee jaar lang... topscorer in Engeland wordt... en nu topscorer alle tijden bent in Oranje... en in de, deze kwalificatie ongelooflijk makkelijk scoort... dan is ook dat dus heel erg verbeterd. En nou hoop ik alleen maar, ik wil niet cynisch zijn... maar dat hij dat dus nu ook een keer op een eindtoernooi laat zien. Want dat ontbreekt er dan nog wel aan op het allerhoogste niveau... Want dat moet er dan nog wel bij. Ja. Je had het al over het hoofd. Er werden er erg veel met het hoofd gemaakt gisteren. Ja. Uh, zelfs door de omgade zelf. <laughs> ja, het, nou ja. Kijk, het is ook wel een beetje, Ronald... in dit soort wedstrijden waren wij nou zo goed of waren zij nou zo slecht. Ja. En, en, nou, toevallig had ik het daar met mijn vader over vanmorgen. En die heeft ook nog wel een beetje kijk op. En die zei, ja, je bent wel altijd... de tegenstander is altijd wel zo slecht als jij ze ook laat voetballen. Waarmee die maar aangaf. En dat is echt zo. Je bent wel zelf moet je eerst goed zijn om een tegenstander slecht te laten lijken. Maar... Uh, dat heb ik ook tegen mijn vader gezegd. <laughs> nee, maar ik vind wel, kijk die Hongaren, daar, die doen wel heel veel fouten. Daar staat ook een keeper in het doel. Als daar een goede keeper staat, dan vallen de twee of drie goals alvast niet. Dus je wordt wel geholpen door een zwakke tegenstander. Maar het feit dat je in een kwalificatiewedstrijd tegen, laten we zeggen, toch op papier. Een, een kans hebben? Zo een, ja, een kans hebben nog steeds op dat moment. Ja, strikt ja. genomen ja. is dat nog steeds het geval. Uh, dat je zoveel goals maakt, zo makkelijk kansen creëert... dat ligt natuurlijk wel voor 90% gewoon aan jezelf. En dan zelfs heeft gewoon een ongelofelijke goede wedstrijd gespeeld. Ja. Heeft uh, Louis Vergaan nog iets gezegd over Nigel de Jong... of hij tevreden was over hem? Ja, vooral over die kaart, maar dan die heus. Ja. Uh, dat Dom, is natuurlijk ongelofelijk ja. stom. Uh, hij speelt natuurlijk een hele behoorlijke wedstrijd in het begin. Misschien een beetje onwennig, even een paar balletjes, maar... Um, ik vind dat hij over de hele linie een prima wedstrijd gespeeld heeft. Ik denk ook nog steeds dat hij in die rol, als je nou zoveel spelers zoals je het nu doet, he, met één controleur op het middenveld, en daarvoor eigenlijk links en rechts twee mensen die dan wat meer mogen voetballen, dat Nigel de Jong in die rol als controleur misschien wel het beste is. En al was het maar omdat Strootman door Van Gaal toch benoemd als met, met Robben. En Van Persie zeg maar de grote drie, hè, want die gaan zeker mee naar het WK. Nou, je zag hoe ongelooflijk goed Strootman gisteren was. Als die nou exceleert op die positie, op die manier... met iemand achter zich liever dan voor zich... nou, dan zou dat voor mij al een reden zijn om het zo te laten staan. Dus ik denk dat Van Gaal dat ook wel denkt. Ik denk dat hij ook tevreden is geweest over De Jong. Maar ik denk dat hij nog wel even heeft gezegd... Nigel, hoe kun je nou zo dom zijn met die gele kaart? Ja. Wat heeft Oranje vandaag gedaan? Uh, de basis heeft Minus de Doelman in de gym getraind. Dat is een beetje modig geworden. Dat gebeurde vroeger in jouw tijd in 1911 volgens mij nooit, maar <laughs> tegenwoordig zitten ze allemaal. Uh, en de rest, de reserves en dus alle keepers, die hebben op het veld getraind bij QuickBoys in Katwijk. En er was nog wel pittige training trouwens, dat vond ik wel leuk om te zien. Daar zat ook veel publiek op de tribune, want QuickBoys had thuis gespeeld. Die hebben we, geloof ik gewonnen met 3-1, dus die hadden goede zin. En uh, daar werd fel getraind. Met name Snijder, dat valt dan op. Want die is dan gewend op dit soort dagen in de gym te zitten. Want die speelt toch normaal. Ja. Maar nu dus niet. En die was fel op het agressieve af. En die schoot er een paar ongelofelijke ballen in. Alsof hij de bondscoach toch nog even aan het twijfelen wilde brengen. En ja, uh, het is wel in zijn land, hè, straks. Ja, uh, want wanneer gaan ze daar naartoe? Naar Turkije? Uh, ja, het programma is dat er morgen nog een besloten training is. Dat ze maandag in het vliegtuig naar Turkije stappen. En dan uh, dinsdag... Uh, in het stadion van de grote concurrent natuurlijk van Snijder, namelijk het stadion van Fenerbahce, de club van Kuit. Het uh, Soekro-Sarachoglu stadion van Fenerbahce... daar wordt dan dinsdag gespeeld. Oké, okay, bedankt Bas. Uh, we gaan uh, verder met uh, ijs schaatsen. Hij stond weer op het ijs, Erwin Wennemars In Deventer deed hij na bijna vier afwezigheid weer mee... aan een lange baanwedstrijd, de IJsselcup. U hoort een reportage van Edwin Cornelissen. Het is half negen in de avond als hij aankomt lopen... De man van de comeback en uh, ja, hij wordt ontvangen door de man die al geschaatst heeft, Mark tuitert. <lacht> Gek joh, ik ga ja. mij niet vertellen dat je 1500 voor de gaat rijden. Tuurlijk wel. Ja, ja, de helft is hartstikke leuk. Is het ijs nog een beetje goed jongens of? Uh... Er zijn een bare, je barekosten in de nacht. Echt waar? Ach, ja. oh, wat dramatisch. Of, 5, gisteren was het erbij. zijn benen, uh, Erwin? Nou, ik heb gisteren voor het eerst deze week geschaatst weer. Het was echt dramatisch. Ja, 15 meter, dat mag op ja, 80 als ik, als ik gestopt zou zijn dan zou ik, dan zou ik blij zijn dat ik geen 1500 meer zou rijden. Dan zou ik ja, maar dat... echt gewoon blijven richten op die Elfstedertal. Ja, maar dan he? kom je erachter dat het eigenlijk de 500 meter sowieso kansloos is. Van start is kansloos, 1000 meter dat wil ook niet. De 5, dus de 500 meter is de enige afstand die je nog een beetje redelijk kunt rijden. En de toch toch. En de Elfstedertal. Dat is een klein stukje verder, maar toch. Hé hey Mark, wat vind je eigenlijk van die, van die comeback van Herben? Van nou joh, als hij er lol aan heeft, dan uh, moet hij het vooral doen. Dus, uh, ik vind het uh, wel uh, weer een mooie spanning en sensatie, zeg maar. Dat, een mooie PR-stuit, wou zeggen. Erben altijd wel goed in. Kan je je voorstellen ja. dat je bijna 38 bent en dan toch maar weer op die schaatsen gaat staan? Absoluut niet. Nee, ik kan me er helemaal niks meer voorstellen. Ook niet dat je, nee, gewoon, weet je... Als je kan schaatsen en fit bent zoals Erben, dan kun je altijd uh, gewoon wel redelijk hard rijden. Maar dat laatste stapje... Dat, uh, Nee, ik, nee, als ik niet dat laatste stapje kan zetten, dan zie ik me het echt niet doen. Dan zou ik lekker marathons blijven rijden en, uh, en maar hopen op een Oostelietocht. <laughs> ah joh, als je, als je lol aan heeft, moet hij het lekker doen. Mooi. Het staat een beetje op te warmen hebben. Uh, voel je nou die wedstrijdspanning als vanuit? Nou, ik voelde het nu niet eigenlijk. Ik voelde eigenlijk de hele dag al een klein beetje. Ja? ja joh. Ik ben al uh, tien keer naar de wc geweest vandaag. <laughs> en, en maar wachten hè. Dat, dat, dat mis ik dus echt niet. Dat wachten. Altijd dat wachten tot je aan de beurde. Ik heb de afgelopen vier jaar niet zo weinig gedaan op een dag dan vandaag. <laughs> Ik zag je net weer op die home-trainer zitten. Is het weer een beetje het oude ritueel voor jou? Alle, alle vaste dingen die je altijd weer deed voor een wedstrijd? Nou, ik kijk een be be beetje naar die andere jongens. Er staan heel veel fietsjes. Dus ik denk, ga ook maar even weer op de fiets zitten. Maar het is echt gewoon om een beetje, een beetje de tijd te doden. Ja. Want wat duurt het lang, zeg. Het loopt allemaal uit. Och, man. Ik moet een kwart over tien pas rijden. Dat is echt... Nou, daar ben ik ook al klaar mee, hoor. hebben dan de de handvraag. Hè. Hoe serieus neem je het nou? Nou, vandaag neem ik het heel serieus. Als ik rijd, rijd ik zo hard als ik kan. Maar uh, je moet kijken wat is reëel. En, uh, ik heb de afgelopen paar weken een paar vijftien mensen gereden. Dus ik weet wel wat, wat reëel is en wat niet, niet reëel is. En, uh, dus, nou, ik zal, hier, uh, het zal het een beetje omhangen of, of ik me plaats voor het NK, ja of, ja of nee. Dat da, zal het omhangen. En dan is nog maar de vraag of ik rij, ja of nee. Dat, dat, dat weet ik ook nog niet. Maar ik denk dat dat een beetje mijn niveau is nu. En daar staat hij dan weer aan de start. De romp in het oranje. De benen en het hoofd in het blauw. En het NED op het pak. In rit 1 ziet u in de binnenbaan de tweevoudige wereldkampioensprint, Erben Wennemars. Klaar. Hij is scherp, valse start. Naar de start. Kijken naar de finish van Erben Wennemars. De man uit Dalfse finisht in 1.52.92. En dat is de tijd die te verslaan is door de rest. Zo. Oh. Dat ben ik hoor. Hoe ging die? Ging ja, echt best lekker. Ja? Ja, ik ben echt wel uh, dik, dik tevreden. Ja, ik heb geen snelheid, hè. Maar als je kijkt naar de ronde, ronde, ronde rondjes. Iedere keer een seconde verval per ronde. Ik heb mijn goede tijd, was was er heel blij mee. Alleen het gaat op de hele linie gewoon te langzaam, hè. Ja, precies. Maar ja, je, zei, je gaf vooral ja. van. aan, je mag er ook weer niet te veel van verwachten, nee, natuurlijk. Maar een 1, 2, 5, 9. Ik dat er best wel wat jongetjes uh, hier last van krijgen. Waarom doe je dit, Herman? Uh, waar waarom ja. deze comeback? Nou, ik vind het gewoon echt prachtig. Ik vind het mo heel mooi om te doen. Het is pure passie. Ja, het is echt passie. Je begint als schaatser ooit omdat je graag wil rijden. Gisteren, we staan hier op een binnenterreintje waar, we, waar ik gisteravond om acht nog een tra training gaf aan de, aan de pupillen van de, de Dalfstokverdennen. Stok als je, dat, als je dat, dat plezier ziet, dat is eigenlijk waar schaats om gaat. En dat, uh, dat is later ook wel, maar later wordt het een vak, wordt het een professie. Verdien je er geld mee, heb je stress, heb je druk van sponsoren, druk van de media. En dan stop je daar op een gegeven moment mee. En dan komt de ware passie gewoon weer terug. En ik dacht, het mag niet. Het, het, ik hoor hier niet. Maar ja, ik doe het toch, want ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Ja. En uh, ik geniet ervan. Ik geniet van deze wedstrijd. Maar ik geniet nog veel meer van de trainingen met gewest Friesland of met die jongens meerijden af en toe. Het kan, en kan. ik heb een fit lichaam. Ik ben een fitste man van Nederland. Daar ben ik. Maar... Uh... Als je echt zou terugkomen, en ik weet niet of dat je plan is, ja, dan kom je toch weer in dat professionele circuit natuurlijk terecht. Wat is je plan? Ja, maar daar kom ik niet in terecht hoor. Want, uh, Gaat niet meer lukken. 1,52, 9 is leuk, mooie tijd. Ik denk dat er uh, geen enkele 37-jarige is die er kan op dit moment. Maar ja, daar heb je geen categorie voor. En als die categorie er wel zou zijn, voel ik niet de drang om, om, om, om het daarmee te meten. Dus het is eigenlijk gewoon toch echt voor de lol, voor de passie, de passie nou, voor de sport? Ik, ja, wel, maar kijk, stel ik zou nou 47 rijden, dan was het een ander verhaal, maar dat rijdt niet. En ik rijd voor... Ik heb het niet gedacht. Ik ben natuurlijk wel een poosje aan het trainen weer. Gewoon buiten al mijn werkzaamheden heden, heden om. Ja, dat vind ik, toch. ik vind het zo mooi om te doen. Ik geniet er zo van. En je, je zit soms op de fiets met een big grijns... en dan kijk ik omheen hoe mooi de, de natuur is. En denk ik denk, oh, wat heerlijk toch eigenlijk. Ik kan het doen. Ik mag het doen. Ik heb het verdiend. Ik heb er twintig jaar lang keihard voor gewerkt... en nu mag ik uh, genieten van een sport waarvan ik zoveel hou. Eben Wenemars, en die heeft zich wel geplaatst voor het NK-afstanden op de 1500 meter... Gary Hekman won de eerste schaatsmarathon van het seizoen. In Amsterdam was hij de beste van het hele pak. En dat gebeurde in de regen. Sebastian Timmerman in gesprek met Hekman. Ja, is toch ook wat, hè? Rijden zo'n wedstrijd in die regen en wordt nu droog. Ja, nee, uiteindelijk is het uh, nat, Het was alleen maar kouder zo. Dus uh, het had beter een beetje kunnen blijven regenen, denk ik. Het was een imposante sprint. Ja, bij ons ging... Uh, de ploeg in de finale ging een beetje fout. Alle we raakten elkaar kwijt. En, ja, het ging hard. En ik dacht, uh, ja, moet je heel vroeg aan. In ieder geval die trein van Bamba voorbij. Ja, en uh, ja, dat lukte maar. Heerlijk. Je zegt we raakten elkaar kwijt. Uh, jullie waren wel echt als ploeg daarvoor aan het rijden. Hè? Continu met z'n vieren bij elkaar. Ja, we, we zochten elkaar constant op. Uh, ja, we wouden vanuit een basis gaan werken met vijf man. Dat we in ieder geval een blok kunnen vormen. Dan kun je dingen opvangen, dan kun je dingen aansturen. Kun je snel keuzes maken. En uh, ja, dat is gewoon een heerlijk uh, ja, gevoel voor in de wedstrijd zelf. Je weet constant dat je op de ploegmaten kunt vertrouwen. Ja, dat is wel uh, echt lekker. Nou, Maarten Heideman probeerde hier naar voren te rijden met nog zo'n twee ronden voor het einde, die raakte hij even kwijt, hè? Ja, het was zo chaotisch. We hadden natuurlijk vijftien uh, ronden voor de tijd stilgestaan, dus iedereen was weer even uitgerust, spanning van de benen. Waardoor iedereen fris aan de stad staat, Als dus hij ja, aan, aan de finale begint. Ja, dat is niet echt uh, bevorderlijk voor een eindsprint, want uh, ja, dan kan er iedereen weer. Had je uh, verwacht dat je zo buitenom kon komen, want dat zag er, uh, zag er erg sterk uit. Ja, en dan, ik weet wat ik in de trainingen kon. Ik reed echt, uh, ja, echt hele ra rappe rondes. En... Ja, je weet gewoon, ik moet dus in ieder geval voorbij. En je komt vanuit een stroomlijn. Dus dat is wel echt uh, maar lekker als je er zo hard overeen kunt komen. Max van Wezel doet zo met het oog op morgen. En de volgende langslijn is morgenmiddag om twee uur. Dan met Henry Schut. Nog prettige avond.